Ja, El Junta uh, Kadaveres. Uh, het is fijn om jullie hier te ontmoeten, Antwerpenaren, een Antwerpse band. Op zich het festival in Budapest. Uh, het is er nog niet van gekomen om elkaar in Antwerpen zelf uh, te ontmoeten. El Junta Kadaveres, het, het is een naam die uh, de lijkenverzamelaar betekent. Ja, klopt. We zijn geïnspireerd en we zijn begonnen rond een boek. In de jaren zestig er was er een boek geschreven door Juan Carlos Onetti en Uruguayan... En uh, toen ik hier in België kwam wonen, was het enige boek dat ik kon vinden in een tweedehandswinkel hanswinkel die in het Spaans was. Dus ik ben begonnen de boek aan het lezen en, en, en heel veel inspiratie daarvan halen. Het gaat over een pooier. Hij is een pooier. De junta cadaver hij is een verzamelaar en, en de lijken zijn dan die vrouwen die voor hem werken. En hij is een oude gefrustreerde meneer die uiteindelijk gelijk iedereen, probeert zijn zijn doelstellingen te bereiken en, en is een anti-held op vele vlakken, Maar daardoor vond ik dat precies heel aantrekkelijk. Hè? Het is ook een boek met verschillende lagen, hè? Ja, het is een boek met verschillende lagen. Want aan die ene kant is natuurlijk die verhaal, die ze, de, de hoofdlijn van de boek is, dan het leven van deze personage ja, aan het einde van zijn dagen. Maar natuurlijk is het ook een, een spiegel van de hypocrisie van de maatschappij, je woont in een klein dorp en hetzelfde mensen die tegen zijn bordel zijn, zijn de klanten van een bordel. Maar wat ik interessant vind van de manier van schrijven van Onetti is dat hij neemt geen partij. Neemt. Hij probeert gewoon de feiten te, te vertellen en jij als, als lezer mag je eigen conclusies trekken over waar is het goed en waar is het kwaad, maar uiteindelijk al die personages van een boek die, die struggling met zijn eigen leven, zo gezegd, Die proberen gewoon vooruit te gaan. Eh, natuurlijk, ja. Ik denk dat de meeste van ons mensen ook in hetzelfde situatie zitten. En het is heel moeilijk om, om heel streng te zijn over een of andere punt. Eh, want die, alles kan anders zijn aan de andere kant. Dus, eh, en onze muziek is ook een reflectie van deze eclecticisme en van deze gelachtheid. Ja, gelachtheid. Klopt het dat het oorspronkelijke plan was om naar Amsterdam te gaan, maar dat je bl bent blijven plakken op de een of andere manier in Antwerpen? Dat klopt, ja, dat is een deel van die verhaal. Dat klopt. Eh, ik ben verhuisd van Argentinië, van Buenos Aires naar Amsterdam. En dat was het plan, maar dat was een van de mm, vele crisis in, in Argentinië. En dan, mijn oorspronkelijke plan was met 10.000 euro's een beetje reizen en dan door de crisis met 10.000 euro's was een devaluatie en waren 500 euro's geworden in, in een paar maanden. Dus ik kwam naar Amsterdam want ik kende iemand daar en dan heb ik een punt van Antwerpen leren kennen tijdens de Koning de Dag en dan ben ik naar Antwerpen voor een weekend gegaan en met die mannen in de krachtpanden et cetera, et cetera, et cetera en, en bleef ik plakken ondertussen zev, 17 jaar. En dat maakt dat El Junta Cadavres een Algerijns-Belgische band is geworden. Maar hoe vind je die bandleden dan? Oh, wel. Want mijn oorspronkelijke band was sowieso muziek te maken. Oh. Ik dacht van oké, okay, ik ga van Argentinië weg. Eh, dat gaat niet simpel zijn, maar ik, wou, ik, ik ben niet weggegaan door economische redenen in de zin van ik dacht van, als ik moet, uh, ik het niet, met alle respect, maar iets doen dat ik, niet, dat ik niet graag wou doen, dan kan ik ook even goed in mijn, in mijn land doen. Ik, ik, ik dacht, dat I had a dream, ik wilde muzikant worden, ik wou, ik wou een, muziek, een, een leven maken rond muziek. Um, zo heb ik in straat begonnen, dan heb ik met de, met de Gypsies beginnen spelen, met de Gypsies K, met Sweet Coffee, Donkey Diesel of met heel veel groepen. En dan op een bepaald moment, natuurlijk in, in deze tijd heb ik enorm veel muzikanten ontmoet. Hè? En op een bepaald moment heb ik een bandoneon gekocht in Duitsland en muziek beginnen schrijven voor bandoneon. En dan, ja, Patrick is, is een de, is de student van een van de grootste tango muzikanten van Argentinië, Alfredo Marcucci. En, en Patrick, ons bandoneonist, die heeft tien, tien jaar met hem samengespeld en overal op tournee geweest in de wereld. Ja, de andere muzikant dat was op een heel gevoel... Uh, ja, was niet nie gezocht in ieder geval, want ik wist ook niet wat het Guntacadavr zou worden. See, dat, was, dat, dat heeft tegelijk gegroeid, wij als groep, en de muziek die heeft tegelijk. Want de eerste Guntacadavr was meer elektronisch, dat was Patrick en ik en een laptop. De tweede Guntacadavr was meer klassiek, met contrabas en viool en dwarsfluit, etcetera. En dan deze zou de Alouette 3.0 zijn. Dat is meer rock eh, formatie met drum, bas, gitaar, keyboards, twee bandoneons en blazers. Ja, met deze bezetting dan, dan is het makkelijker als je weet dat je moet beginnen muziek schrijven voor een bepaalde bezetting, dan, dan werk je meer effectief, denk ik. Hoe komt dat dat die Alouette 3.0 er dan is gekomen? Is dat een logische boog die gemaakt is op de een of andere manier, of, of hoe ontstaat ja, zoiets? Ik denk dat we dat vooral organischer wouden hebben. Dus we zijn eigenlijk vertrokken met elektronica gegeven, een beetje Gotham projectachtig achtig maar ja, dat groeide dus snel naar, naar richting van, ja, we hebben eigenlijk ook wel zelf de sound maken hè, als muzikant dan organischer. En, en dan ja, en het klikt ook tussen muzikanten op een bepaald moment en dan consolideert zich dat en dan ga je op een bepaalde die weg dan verder. En dan begin je op een bepaald moment ook je eigen sound te definiëren, je eigen manier van schrijven, je eigen, de inspiratie gaat ook altijd wel in een bepaalde richting. Nu, zelfs binnen die geconsolideerde groep hebben we dan wel nog wel veel zoekrichtingen gehad. Hè. Vooral het album Twist and Turns is daar eigenlijk een beetje een neerslag van. en Vandaar ook de titel: Twist and Turns, uh, allerhande wendingen. Uh, naar stijl ook toe. En, en dan zijn we zo een beetje, na Twist and Turns zo'n beetje teruggekomen. Wat, wat vinden we daar, wat is nu eigenlijk het gemeenschappelijke? En al die Twist and Turns, laten we dat nu verder gaan exploreren, want het publiek volgt niet zo snel als dat je schrijft. Hè? Dus je moet de zaken wat, wat rustiger hun beloop laten. En al wat je dan bedenkt en doet, kan later nog. Je moet niet alles in één keer willen doen. En zo is het ook wel een beetje... Zo staan we, dus daar staan we nu eigenlijk. Hoe ja. ja. ben jij bij de tango terechtgekomen? Nou, zoals Kikken al zei, via Alfredo Marcucci. Die zelf al wat te oud was om zich nog in zo'n project te lanceren. En toen had hij mij voorgesteld en heeft Kikken mij gebeld. En zo is het al meteen een beetje het komen zeker dat was in 2009, nu ook alweer negen jaar terug. Ja. Jij bent ook saxofonist? Ja, ja. Maar zo dacht ik. Be ik ben gekomen als saxofonist naar België. En door het doen heb ik mede meer, en meer in, in de richting van de ja, compositie. En nu tegenwoordig moet ik ook zingen en rappen. En af en toe moet ik ook de toiletten kiezen en zo, is dat multitasking van tegenwoordig ja, oorspronkelijk was ik saxofonist. Jullie stijl is eigenlijk breder dan tango alleen, hè? er zit hip-hop in, er zit, er zit rap in, reggae ook, jazz? Klopt ja. Ik denk dat we eigenlijk zelf een beetje tot besluit gekomen zijn dat wij geen tango-band zijn. Hè. Eh, want het tango-danscircuit, ja, als je zien twee bandonnen, dan denk je nou, oei, dat is al, uh, dat is voor ons Nee, we spelen geen tango Tango-dansbare muziek. Uh, en eigenlijk ook geen tango-muziek. Ik denk dat het eigenlijk van alles is. We noemen het zelf tango fusion. Dat is zo'n beetje de... Na jaren gediscussieerd, zo'n beetje de term die we nu toch meer hanteren. Tango fusion. Maar eigenlijk is het meer fusion dan tango. Huh? Tango is een sausje dat er een beetje bovenop ligt. Maar het, ligt het is, ja, maar het is niet zo dat we voor onze instrumenten op een tango-manier aan het schrijven zijn. Ja. Verre van. Ja. Ik heb daarnet ook uh, rock gehoord. Zit die tristesse er dan nog eigenlijk in van de tango en in die melancholie? Ja, dat wel. Dat, dat zeker. Uh, en, en die rock is er ook gekomen om, omwille van de groep, hè? Bedoel, het organische ervan. We, we wisten zelf ook niet in het begin waar het naartoe zou gaan. En het, is, het is naar dit gegaan en het, well, wij vinden dat het wel werkt uh, op die manier. En het melancholische van de in ons blijft er uiteraard in. Maar niet heel dikwijls met dat typische tango-ideoom. Nee. Dat kan het blijven dikwijls mijn tonen, maar we zitten niet echt naar tango-typische motieven of zo te zoeken. Nee. Het is niet de eerste keer dat jullie op Siget uh, spelen. Hè? Dat, jullie hebben het al eerder gedaan. Hoe was die ervaring toen en wat zijn jullie verwachtingen nu? Oh, de ervaring is altijd fijn hier op Siget. Ik vind dat sowieso persoonlijk altijd heel fijn als je een groot publiek hebt aan wie je je verhaal kan vertalen. Want dan heb je de kans om de mensen te overtuigen en de mensen tussen de news en de audience. Eh, toen was het heel fijn, we zijn, we zijn vroeger gespeeld, we hebben toen om acht uur of zoiets gespeeld. 2014 hè? Ja. En het feit dat we van, vanavond hier mogen als afsluiters zijn na Leningrad T en na eh, La Cio die zijn mega grote groepen, die zijn groepen dat... Ik, ik heb platen van Lennig Riverté toen ik in puber was en punkmuziek luisterde. Ik vind dat wel een herkenning van, van, ons, van ons werk. En hier in Hongarije hebben wij redelijk wel acceptatie of, of, of we zijn altijd welkom geweest hier. We zijn meerdere keren geweest, ook, ook in theaterzalen en zo. En het is altijd plezant. Het is altijd heel plezant. Want Sigurd is eigenlijk een van de grootste Europese festivals natuurlijk om op te staan. Dat klopt, ja. En daarmee zijn de verwachtingen ook al wel, wel vrij hoogspannend, ook vandaag. Hè. Zo een dag dagafsluiten zijn op het tweede muziekpodium, dan uh, hebben we toch wel, wel extra eraan gewerkt om het uh, pik bellen te krijgen voor zijn Hoe raak je in godsnaam als Belgische artiest of Belgische band op de radar van een programmator van Siget Festival? Ja, ook weer uh, door netwerken, mensen waarmee je uh, samengewerkt, hebt of nog mee samenwerkt, die dan netwerk hadden, die uh, je ja, laten horen, naar voren duwen en ja, dan valt plots iets in de smaak. Het is waarschijnlijk gegaan via onder andere een van die concertzalen hier in, uh, in Budapest, die ons heeft opgepikt, die ons heeft uitgenodigd, waarna dan het waarschijnlijk de organisatie zegt, ja, die willen wij ook wel hebben. En hetzelfde jaar stonden we dan op Sigrid. Uh, zo is dat een beetje gegaan en blijkbaar hebben we een heel sterke indruk achtergelaten. Want weer en nadien, zonder dat we er eigenlijk zelf naar hebben zitten vissen of hengelen. Ja, komt er een aanvraag? Kunnen jullie in de zomer 2018 komen als je ja Jazeker. We proberen altijd vooral, niet vooral, maar we proberen heel hard ons publiek te vinden. Hè? We zijn ook naar Korea gegaan vorig jaar, we zijn ook naar Madrid gegaan, we zijn van plan om terug naar Azië te gaan volgend jaar. En het is altijd zoeken. Hè? Het is altijd zoeken van oké, okay, waar, waar zit ons publiek? Je weet het nooit. Misschien, je, je speelt muziek tien jaar in, in, in je leven en niemand is geïnteresseerd van je buren. En dan ga je tot in zuid korea en dan kom je terug en ineens bent je beter geworden, of interessanter, of, of, of knapper, of wie weet wat. Maar ik denk dat voor een groot deel is ook hoe de muziek business aan elkaar zit. Niemand is een profit in zijn eigen land. Hè? Dus, uh, we, we, we spelen natuurlijk heel graag hoe verder, hoe, hoe beter, want het is plezant, hè. je reist naar een andere plek, je komt in contact met collega's van andere landen van die totaal bezig zijn met iets anders. Het is ook heel inspirerend natuurlijk. Hè. En Budapest zelf, Hongarije, in welke zin inspireert jullie dat? Hebben jullie de tijd om eigenlijk een stukje van de stad te zien? Of... Na, na 25 jaar carrière, van, kent je die plek? Ja, ik ben er geweest, maar voor de rest. Hotel, backstage, scène, hotel en luchthaven. Meestal uh, je komt het jammer genoeg daarop neer. Nu de vorige keer uh, toen we hier in tweede, tweede hebben we wel eens een dag en namiddag zo een keer kunnen waar rondlopen, dat wel. En deze keer hadden we het eigenlijk ook kunnen doen, maar we wilden nog eens extra repeteren, dus hebben we hier gisteren nog uh, keihard zitten repeteren in een repetitie hier in, uh, in Budapest, dat we dan hebben afgehuurd. Dus, uh, maar eigenlijk deze keer is er van toerisme echt niks uh, Niks van in huis gekomen, ze zijn dat ze gisteravond uh, naar wat andere groepen gaan luisteren zijn hier op Siget. Maar puur toerisme, dat komt zelden aan bod. Uh, meestal is de familie ook niet mee en dan poh, is er ook de zin niet echt voor om veel de toeristen te gaan uithangen. Dat doe je dan maar op een ander moment als familie mee kan, denk ik. So. Toch één band die dat eerlijk is over hoe dat eigenlijk het toegeleven in elkaar zit. Ze uh. zijn niet ja, op dat vlak. We moeten dat niet wegsteken. Ik bedoel, en, en er is ook niks mis mee. Dat, uh, het, het, het leven zit zo in elkaar. En, en goed, je bent dan al zoveel weg. Ik bedoel, als het anders drie uh, riemen los kan, wel dan, waarom dan niet met familie dan? Op zo'n moment. Er zijn niet zoveel momenten hè, in een artiestenleven. Dus dan kan je het maar beter zo doen. Hè. We zijn nog altijd aan het werken, hè? We hebben de beste job op aarde, maar we zijn nog altijd. We, dus we zijn hier gekomen met een doel, en dat is die mensen straks uit zijn brugje vliegen. Dus daarvoor moeten we werken. En werken is niet hangen, is werken, is naar een repetitielokaal gaan, nog eens een repeteren en nog een keer al de fine tuning doen en goed slapen. En dus ja, we zijn geen twintigers niet meer, hè? Jammer genoeg. Dat was in of. Sex, drugs in Rock and roll, maar <laughs> we zijn helemaal achter de rug. En nu is gewoon hard werken en, en, en proberen mensen te overtuigen. Hè? Okay, ik wens jullie alleszins heel veel succes uh, vanavond hier op de World Stage uh, van het uh, Festival. Dankjewel Al wel, dat cadaver is. Super, merci, dank je. Graag gedaan, geniet ervan straks. <laughs>